Ja, dat is het maar. Kletspraat op Redder Radio. Ja, joh. Hey, allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie me kunnen horen nu. Ik hoor nog niks. Ja, ik hoor Willem de Redder. Oh, God. Oei allemaal? <laughs> ja. ja. ja. Ik hoor nog helemaal niks hoor. Ja, ik hoor Willem de Ridder. Maar ik hoor mijn eigen nog niet. He, he, he. Hmm, hmm, hmm. Ja. Wel, allemaal de beste wensen nog, uh, luisjes. De beste wensen voor 2020. Het is toch donderdag vandaag. Geloof ja, het wel. Donderdag 1 januari 2026. Allemaal nog de beste wensen. Ik zit wel live op de chat. Ik heb mijn stream aan staan, maar. Ja, ik weet het niet hoor. Ik hoor wel Willem de Ridder op de achtergrond. Maar ja, kijk, jullie kunnen wel de hele podcast terugluisteren. Dat gaat dan weer wel, maar dan moet je even. 24 uur wachten. Want er zit hij op mijn andere uh, site. Op, uh, uh, ja, op mijn andere site. Die ga ik niet noemen. Dat moet jullie zeggen. <laughs> Hallo, oké. Okay. Oké, okay, Dwight. Komt goed. Ja, daar zit ik dan. Achter de microfoon. Het is onder rond 4 minuten over 7 uur. En straks na deze uitzending om 8 uur begint Sindri tot 10 uur met haar muzikale programma live vanuit Frankrijk, als het goed is. En dan van 10 tot 11 krijgen we um, onze vriend Dirk uit in Zeeland. En als het goed is zit hij ook op de chat, Even evenals Dredlet, Easy. ...mascotten, els en ja, wie nog meer. Um, ja, alle luisteraars natuurlijk ook allemaal de beste wensen. Alle luisteraars die niet op de chat zitten. Uh, Volgens mij, ja, ik ben er al. Ja, ik ben er al. Nou, de beste wensen. Ik ben in de lucht hoor ik. Dus dat komt goed uit. Dan moet ik alleen even mijn geluid van mijn telefoon aanzetten. Want anders dan gaat het niet goed. Hè? Maar ik ben in de lucht zie ik. Ja. als je bezig bent dan komt er zo maar leuk bellen het is niet iemand van Ridder Radio hoor. oh ja, ik word er live van ik heb een collega die belt bijna elke dag en houdt hij je twee uur aan de lijn hè? elke dag nou, ik neem gewoon niet eens meer op joh. ik snap het niet want als je op het werk bent kun je ook praten waarom moet dat in mijn vrije tijd ik neem nooit op en, en toch blijft hij bellen maar ik heb gewoon niet opgenomen, want ik ben er helemaal klaar mee. Werk en privé, altijd gescheiden houden. Ga nooit met je collega's om. Echt, op je werk leuk, maar buiten het werk ken ik je niet. Op zouten. Ik, ik, ik heb daar zo'n hekel aan. Dan, word je, de, dan zit je al de hele dag met elkaar opgescheiden en dan zit je thuis en dan belt er weer een. Dan denk ik, godverdorie, weet je. ik heb spijt dat ik mijn telefoonnummer gegeven heb. Maar het komt goed uit, want als ik zelfs met pensioen... Ben, ik heb al een nieuw telefoonnummer en die ga ik pas activeren zodra ik met pensioen ben. Dan kan niemand van mijn werk meer meer bellen. Dus dat komt goed uit. Ik heb een ander nummer. En als het goed is heb ik die vorige week aan jullie ook gegeven. En uh, <laughs> via de chat. Via, uh, ja, ik ga het niet opnoemen, maar ik kan het wel in de chat schrijven. Maar dan moet ik dat even, dan kan je in ieder geval live inbellen. Dat kan dan weer wel, dat is wel, wel weer leuk. Dan moet ik hem even opzoeken. Ik schrijf het dan op de chat, ik ga het niet op de radio zeggen. Want deze app wordt natuurlijk, of deze uh, ding wordt natuurlijk ook nog een keer op mijn chat gezet. Um, en Peter, van deze uitzending. En dan wil ik niet dat iedereen zomaar uh, mijn telefoonnummer hebt. Tussen 085 nummer. En, en die wordt toch gekoppeld naar mijn 06. En die mogen alleen jullie hebben. En mijn familie. Maar de rest, doei. Want dan weet ik weer, Dan wil ik wel uh... even kijken. Waar heb ik mijn nummer? Um... Ja, luidjes. Hè? Ja. Ja, Pio, ja, Pio, vast. Ja, vast. Even kijken. We zijn ik ben te zoeken. Maar ik ben eigenlijk weer ja, online. ben ik blij om. Ja, mensen. Nou, en hebben jullie uh, je oud en nieuw uh, gevierd, uh, jongens en meisjes. Goed nieuwjaar, Jaap, zegt Easy. Iedereen een goed nieuwjaar, zegt Els. Elisa uh, zegt dat ook. De weersverwachting. Ik hoor net wind, winterse buien snow, so en dat sneeuw zich is. hopelijk wordt het koud genoeg voor sneeuw. Dan valt er nog een beetje mee. Oh ja, als er een Dirk zit erbij. En uh, C.P.R. en red, red. Happy New Year. Iedereen en iedereen die alleen maar luistert en niet op de chat zit. Ook allemaal... Gelukkig nieuwjaar, gelukkig 2026. Zo, de eerste kwart eeuw zit er zo en zo weer op. He? Maar ik zit nog steeds met dingen te zoeken. Even kijken, ik heb hem wel met mijn telefoon en dingen staan. Japie, uh, Japie, Japie, Ja Japie, Japie, Japie oh. japi, japi, japi de papi, Japie. Oh. Uh, pa, pa. Oh. Nee. Ik vraag niks van AI. Ik heb er zo'n ekel al. AI Ik wilde zo min mogelijk gebruik van AI maken. Ik heb er zo'n ekel al. Ja, dat was wel lekker raak in Den Haag. Hè. In Den Haag waren er de meeste incidenten in heel Nederland. 618 incidenten. En er was ook nog een gemeente, ook ergens in Zuid-Holland Daar waren, maar iets van 17 incidenten in Den Haag. Ik geloof dat dat um, de buurt van Dingen was, hoe heet dat daar nou? Naast het Westland, um, als je daar uh, komt, hoe heet dat daar ook weer sluis daar in die buurt, dat waren de minste incidenten. Den in was het ergste. Nou, hier heb ik er niks van gemerkt, hier in Laakwartier. Hier viel het al mee, maar het was meer, eh, ja, ik weet niet, in de binnenstad denk ik, Palkgrugelaals en zo, als het elk jaar een tering zou, altijd knokken, er, altijd... We eh, lokken ze de brandweer erheen door een fikje te stoken, dat de brandweer met vuurwerk bestuikt. En dan is de politie aan de beurt als die aankomt. Maar ik snap het niet, want als er zijn, dat er nog geen dood is gevallen, snap ik niet. Ik vind dat ze gewoon met scherp mogen schieten. Ze mensen niet dood te schieten. Maar schiet dan in zijn benen. Moet kakel gauw ze daarmee kappen. Schiet ze maar in de benen. Voor mij mocht de politie uh, met scherp schieten. Gewoon op de benen of op de knieën. Moet kakel gauw ze uh, het afgelopen is. En uh, gaan weer de sabel weggebruiken. Dat hebben ze toen ooit afgeschaft. Dat werd dan met de zijkant van de sabel geslagen. Nou, en dat komt harder aan dan zo'n politieknuppel hoor. Die dingen zijn natuurlijk van, uh, ja, van metaal. En ja, zo'n zwaard moet, of zo'n sabel moet natuurlijk ook niet scherp zijn. Maar gewoon, ja met de vlakke kant, hè. nou dat komt hard aan hoor. Vaak was de brede politie die gebruikte dat vroeger, hè. tot de jaren zes, tot dan mocht het niet meer. Dat een agent een, uh, iemand had neergestoken en dat bleek, ja jaren onderzoek, bleek dat die jongen helemaal niet met die betrokken was. Die was doodgestoken, dus nou, toen dat gebeurd was, dan mocht de politie geen sabels meer gebruiken. En uh, ja, dom, de, uh, dom, ja, we moeten met de zijkant, ja, maakt die dingen dan bot, weet je, in een stompe bovenkant en geen uh, scherpe randen. Ja, ik bedoel, ja, ik bedoel, het is altijd goed gaan, alleen die ene keer niet, ja, ja, het, uh, ja, ja. Het is natuurlijk, uh, ja, voor mij over de er weer bij te vallen. Maar ja, ga dan geen rellen schoppen, vind ik. Ik vind, je bent altijd zelf verantwoordelijk. Als de politie, net als toen, jaren geleden, was er zo'n party in uh, Hoek van Holland, Zo'n party op het strand. En toen schoot de politie in de lucht en zo. Dus iedereen ging op de vlucht en toen was er eentje die viel voorover. En die kreeg een kogel door zijn hoofd. Ja, bedoel je, schiet dan in de lucht, weet je. Of op iemand zijn knieën, maar als iemand voor overval te vallen. En toevallig gaat hij net af, ja, dan gebeurt er ongelukken. Dus ja, bedoel, ja, een wapenstok tegen over handgranaten zoals het zijn gehouden. Het, het is geen vuurwerk, het zijn explosieven. En ik vind het terecht dat er vuurwerkverbod is er komt. Eh, want eh, kijk, waarom? Eh, stel je nou voor dat dan, kunnen mensen dodelijk geraakt worden met zo'n vuurwerkbom. En of de politie niks te doen, terug doen. Hè? Ik zou gewoon schieten zijn knieën kapot schieten. Of in zijn voet. Hè? Of raar gewoon, gewoon die gasten met zo'n politie liep over hem heen. Nou, dan moet je maar niet rellen. Als ik rechter was, dan zou ik zeggen, eigen schuld. Had je maar geen rellen moeten schoppen. Je hebt niks geen rechten meer. Klaar. Je gaat gewoon straf. En dan ga je ook nog een keer je eigen schade aan je... Aan je Verwonding ga je zelf ook uit je eigen zak betalen. Hoeft het ziekenfonds ook niet te vergoeden. Als het door je eigen schuld. Als het door rally, voetbalrally. en je krijgt van de politie klap en je breekt je knieschijf. dan, dan hoeft het ziekenfonds het niet te betalen, vind ik. Dan mag het uit je eigen zak. Moet je hoe gauw het is afgelopen. Keihard aanpakken. Flinke straffen die ze. zulke hoge boetes dat ze ze jaren erover doen om het terug te betalen. Een jaar of tien of zo. Moeskijk is meteen afgelopen. Weet je? Ik bedoel, ja, ik ben uh, wat dat betreft uh, bekamaling. Want ze hebben ook maling aan jou. Dus waarom zal de overheid gaat het maling aan hen hebben. Ik vind je rechter moeten gaan vervallen. Huh? Pak uitkering maar of, of, of dat je maar een jaar gratis voor je baas gaat werken voor straf. Dan moet je maar teren op je, op je spaargeld. Moeskijk hoe goud is het afgelopen. Nee, in Nederland kan je het hardste pakken financieel. Als jij wat vliegt, iets ernstigs, je schopt een plitsergrens het ziekenhuis in, dan ga je een jaar gratis voor je baas werken. Dan heb je jouw baas geluk, want die verdient lekker dubbel aan jou. En dan ga je gratis werken, en dan tee je maar op je spaargeld, eigen schuld. Nog dubbel gestraft ook. En je kan dan de medische kosten van je slachtoffer betalen. En dan moet je eens kijken hoe. Hoe we willen afnemen. Maar goed, genoeg erover. We gaan het jaar een frisse start, een frisse, een frisse moed en een positieve tegenzin. <laughs> gaan we het nieuwe jaar weer starten? 2026 of, of uh, 2026? Maar ja, ja, mensen. Ik, uh, ja, ja, ja. Ik ben vorige week uh, nog naar de biscoop geweest, vorige week twee, nee. Eerste kerstdag ben ik naar de biscoop geweest, vorige week. Want kon komt niet uitzien, ja, er was storing of zo. En ik kon ook niet op Discord komen, want uh, ja, ook als ik Discord, dan, uh, dan doet hij het. En de volgende keer, dus hij wist elke keer die wachtwoorden eraan. Daar we, uh, ik heb er zo'n, nee, ik ben daar helemaal klaar mee. Dus uh, ja, taakstraf is dat maar dan werk je niet voor je eigen baas. Daar moet iemand van profiteren. Kijk, die taakstraffen, die stellen niks voor. Dat, dat, dat, uh, ik vind als jij een maand lang gratis voor jouw baas moet werken nou, ik denk dat die zegt oké, okay, die volgende keer weer uh, rotzooi troppen. Dan, dan hou ik lekker weer uh, uh, geld in mijn zak. Weet je? Ik weet in ieder geval wel dat mensen die een taakstraf krijgen, ik heb het zelf een keer gezien als op mijn werk jaren terug bij mijn vorige baas. Waar een paar van die jongetjes die, uh, van de jaar uh, of 15, 16. die moesten taakstraf doen. En een eentje kwam niet opdagen, nou dan moest hij alsnog de bak in. Ging hij alsnog de gevangenis in omdat hij niet kwam. Nou, die jongens hoefden maar een. moesten in de paasvakantie. moesten ze werken. Nou, en dat hebben ze dan een week volgehouden. En dan waren ze er vanaf. En dan zat er eentje te mokken. En toen zegt de een van die andere jongens, joh, en zei, je kunt wel mijn een bek gaan zitten, zegt hij. Hij zei, maar uh, het is jouw eigen dat ze hier zit. Ik zit hier ook niet voor uh, de, de katseviool. Ik bedoel, ik accepteer het, ik heb nou eenmaal mijn straf en nou uh, ja, voor een week ben je er vanaf. Zijn als je nog één keer, want die is smoes, dan krijg ik klop van, van je mel van me. Oké, okay, nu is die groezen, nou ja, oké. Okay. Hij zei, we zitten naar hem aan het schuitje. Nou, die gasten hadden een groot zoveel hondering. Nou, ze hebben het allemaal volgehouden. Ja. Waar, na een week was die taaksel weer voorbij. Ja, de, de katten kwaad uitgehaald. Ik weet niet meer wat. Dat was niet zo heel ernstig, maar... Het waren allemaal Marokkaanse jongetjes. En nou, ik heb, ik, ik heb, ik heb ook wel met die jongens gehad. En, waar? en die ene jongen die ze zag reinigen was. Dat was een, een, een Hollandse jongen. Ze zei, één keer zag reinigen. We krijgen kloppen naar. Nou, die ze die heeft ze maar rustig. Maar nou, jongen, ik heb, ik heb maar gelachen die week. Ik heb ook lol gemaakt. En ze hebben wel serieus kunnen werken. Nou ja, was, eh, niet zo bijzonder werk hoor. Maar ik heb dan kunnen er nou zo even lol met die gasten gehad zo. En er was dan ook wel een begeleider bij van, van de reclacering. Of weet ik hoe dat heet tegenwoordig. Zo'n begeleider bij. Nou, en iedereen kwam netjes op tijd op hun werk. ja. En dan mochten ze al vier uur weer naar huis. Nou, dat hebben ze al vijf dagen gedaan. En er was, een dus, taakstof zat er dan op. Nou, oké. Okay. Maar, uh, hoe heet het? Ja, ik ben vorige week uh, eerste kerstdag. Ik naar Amsterdam 2 geweest. Maar uh, ja, natuurlijk de eerste. Ik vond de eerste uh, in ieder geval wel veel beter hoor. Maar ja, zo uh, aardig of veel. Maar het is altijd... Uh, ja, en dan de dag daarna was de tweede kerstdag, dat was uh, vrijdag, vorige week vrijdag, of was het vorige week? Ja, vorige week vrijdag, tweede kerstdag, toen ben ik naar Sjaak Brol geweest, dat staat zelfs op YouTube. Uw kanaal kijken van uh, YouTube en dan Sjaak Brol, S-J-W-A-K, Brol met 1 L. En die was hartstikke leuk hoor. dus zijn namens eh, gisteren op tv geweest. Op TV West. En eh, ja, nou, het was wel nog. Ik heb gisteren al een hoe heet, die pannenkoek heb ik ook nog een stukje gezien. Die was ook wel leuk. Hè? Nee, ik ga niks verklappen. Maar het was wel leuk. Hé, Cindy. Sindri, Helse, maar ik easy Easy, Emiel. Hé, ja. Eminol, -no een keer, ja. als je wat meer geduld had gehad, hadden we wel oplossingen gevonden om je NB3 stream door te schakelen, zegt Dredd, naar voice, video, chat, voor dit discord laatst. Ja, oké, okay, vorige week was dat toch, ja, ja, ja. Ja, joh, maar, uh, ja, oké, ja, je hebt gelijk hoor, maar ik weet, ik ben een beetje ongeduldig type. En ja, het is heel vervelend, ik weet het niet meer. Even kijken, ik zie het al. Dat is een foto met Happy Nieuwjaar 2026 al, dankjewel. Een dread, dread. Ja, oké, maar goed. Dat voor de volgende keer. Liesi zegt, oh, is het Bonne Anne? Volgens mij wel, Bonne Anne? is Jaap. En weg is Jaap. En weg is Jaap. Oh. Weg is Jaap. oh. Uh, eens even kijken hoor. voor mij moet hij het nog gewoon doen. Ja. oh, ah, wacht. Dan moet ik hem even opnieuw indrukken. Hij doet het weer. De stream viel even weg. Ja. <laughs> Dat is vreemd. Even weg, maar ik maar ben er weer hoor. Want voor mijn uh, doet hij het gewoon weer. Ja, ja daar zie ik al die, die blokjes, uh, die blauwe blokjes rechts, zie ik allemaal branden. En dan staat er iets van zending, dan druk ik nog een keer op dat uh, dingetje, en dan doet hij het gewoon weer. Net als eerder gehad, dan gaat de opname wel door. Maar, uh, maar als het goed is, horen jullie me gewoon weer. Uh, met dat heerlijke geluidje van Willem. Pff, mijn oren gaan elke keer op til. Het geluidje van Willem. Of van geluid over het archief. Ja, ja. Ah, ah, ah. Horen jullie me trouwens nog? Want uh, ik hoor geen reactie. Vond ik dat ze me weer kan horen? Want deze je dat ik weg ben, maar ik ben alweer terug hoor. Ja, heerlijke geluidje van Willem. Het is bijna elke week wel ergens een miljard dat begint. En als je al die planeten in het sterrenstelsel meerekent, dan zijn het miljarden oud en nieuw die er geveerd worden. Ja, ja. Ja, mensen. Ik heb van de uh, gisteren tien oliebollen gekocht. ik heb er maar een stuk of vijf op, zes, vijf of zes. Ik heb er nog vier, ik ben, uh, ik ben een beetje vol. ik heb nog één oppoflap. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, horen je weer, ja. Oké, okay, dat is, ja, oké. Het is zoals. 19.22. Oké. Okay. Dus ik ben toch nog te horen. Gelukkig. Ja. Beste mensen. Ga je nog een nieuwjaarsduik doen? Nou, dat hoeft niet meer, want het is al nieuwjaarsduik geweest. Nee, dat is niet doorgegaan. En trouwens, ik doe niet aan die flauwekul. Ik, doe net, ik heb de heikel. Ik ben niet zo'n zwemliefhebber. Ik ga wel eens naar het strand, maar ik ga uit het water en ik hou niet van zwemmen. Dus zo en zo hou ik niet van sport. Althans, ik doe er niet aan. Ik kijk er liever naar zoals ik het doe. Nee, ik hou uh, zwemmen, nee. Ik kan het wel hoor, maar ik heb de heikel Dus uh, sporten is niet aan mij besteed. is dus voor mij, uh, nee... Ik vind het... Ik kijk er liever naar wat ik het doe, maar ik zal je niet in het zwembad vinden. Ja, op het lang, lang ik mijn kant en lekker op mijn handdoekje liggen en lekker, lekker relaxen. En meer ook niet. Nee, ik heb vroeger als kind dan wel, ging ik wel eens zwemmen, maar dat doet al jaren niet meer. En ik kan ook niet meer zo tegen zwembadlucht zwembad luchten. Dat gloor, kan ik niet tegen. Want ik was een keer bij mijn broer op de camping. Toen moest ik naar de wc. En dat was vlakbij dat zwembad. Toen moest ik door het zwembad, langs het zwembad lopen. Moest ik naar binnen. als oh, een binnenbad. Nou, ik dat ik dood ging. Maar dat gloor Ik kan er niet meer tegen, joh. Ik kom natuurlijk door mijn Ja, Ik had het partaar benauwd en en denk ik, je moet ik gauw wegwezen. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Nou, vroeger had ja, ik natuurlijk op school Spender ook die glorie, maar daar kon ik het nog tegen. Maar ja, ik ken daar zo slecht tegen. Die Maar sporten, sport is niet aan mij besteed. Nee, ik doe dat niet op. Ik heb wel vroeger een blauwe maandag op judo gezeten. En uh, that's it. verder nooit als sport gedaan. Ja, Grim school, maar het ging niet van de harte. Ik had een collega, die ging helemaal niet geven. die ging gewoon zitten. En die vent die kon schrijven wat die wou. hij wou, maar vertekte dat gewoon. Nou, toen moest hij in de, bad, in de badkamer. Moest hij in de kleedkamer maar gaan zitten. Ze zei, hoef ik die kop voor jou ook niet te zien, dus zei, ga maar naar de kleedkamer, zei hij dan. En ging in de hele les in de kleedkamer zitten. <laughs> ik verdomde het. <laughs> Ik deed wel mee, maar niet van harte. Het enige wat ik leuk vond, dat was Reis om de Wereld. Oftewel Apenkooi, dat was het enige wat ik met Gimles leuk vond. Voor de rest vond ik het maar naks, niks, nee. <lacht> ja, dan krijg je het vuurpaard, hè. Het vuurpaard. Het vuurpaard. De Chinese kalender. De hmm. meeste wat ik gehoord heb hoor. Dat uh, het vuurpaard. Ik heb er zo'n stekker van op mijn, uh, in mijn keuken. Een paar van die stickers, soms vuurpaard. Heb ik op die tegels geplakt. Die vond ik van het uh, schoon. Zwart-witte plakken, uh, zo'n sticker, die heb ik toen bij een Chinese website besteld. En ja. <tankt> ik denk, mijn nou, Ingrid was nogal gek op paarden. Dus heb ik hem uh, haar een beetje te heren, heb ik uh, dat geplakt op het uh, uh, nieuwe jaar voor de Rooms-Katholieke kerk. begint op 6 januari. Ja. Ik dacht dat Jezus 25 december geboren was, maar... Oh gosh, ik vind het prima. Maar de uh, Russische orthodoxe kerk. Die heeft er ook uh, pas ergens. Uh, uh, half januari toch kerst toch? Vierste de kerst. Want kotter zegt. Wij deden altijd leuke dingen met grim, Vond ik. Maar dat kwam omdat de mensen. er eigenlijk geen zin in hadden. Ja als ik gymleraar was. Ja, kijk, euh, dan zou ik euh, ja, gaan kijken wat vinden jullie leuk om te doen. Ik zou het tot de kinderen overlaten. Ik zou zeggen: nou, Wat vinden jullie nou leuk? Voetballen of basketbal? Nou, vond ik uh, handbal wel leuk. Handbal en apenkooi. Nou, dat vond ik ook wel. Uh, maar dat voetballen vond ik niks, want je benen werden kapot geschopt. Je kreeg een bal in je gezicht. Ja, toen had ik zoiets van, nou, dat hoeft voor mij niet voetbal Leuk om naar te kijken, maar niet om mee te doen. Ik heb een paar keer een bal in mijn gezicht gehad. Of een uh, schop tegen mijn benen. Dat ging dan niet wel, niet expres, maar... Ja, toen dacht ik, nee, dat is niks voor mij, dat voetballen. Dus ik heb, uh, om mee te, zelf te spelen, nee, kijken, oké. Okay. Af en toe vind ik, ik kijk niet alle wedstrijden maar af en toe... Vind ik denk het wel leuk op televisie, als een, een, een uh, club beeld of zo. Ja, daar kijk ik wel, maar voor de rest, ik ben niet zo fanatiek en zeker niet met ADO. Ik vind ADO, uh, ja, tuurlijk, ik, ik woon in De Haag, ben je automatisch van ADO en een beetje voor Feyenoord, oké. Okay. Maar ik, ik ben niet fanatiek als ADO, van die ja, joh, maar kan gebeuren. je niet altijd te winnen, zo. maar hebt, mensen worden echt gestrest, worden ze boos. Vlieg aan ons sportief, je wint of je verliest. Je, je er kan maar een eentje winnen. Dan verliezen ze toevallig, nou per god, volgende keer beter. Ik maak me daar uit zo druk om. Je hebt mensen helemaal gestrest, Dat is normaal joh, het is maar een spelletje. Je hoort er zelf geen cent van hoor. Zullen we nou winnen of verliezen? Ja, nou, het is jammer, dat is je favoriete clubverlies. Nou, volgende keer beter dan, ja toch? Ik maak me dan, niet. inderdaad snap ik die hoelikens ook niet. hè? Ik heb eerder het idee dat ze meer naar het voetbal gaan om een rots uit te trappen als ze voetbal zelf. En dat zoeken ze gewoon als excuus, weet je. En als ze dan niet iets, iets zegt van, ik vind ADO of Feyenoord of Ajax uh, maar een rotclub, uh, Ze kunnen niet voetballen, dan worden ze nog kwaad ook. Dan denk ik, oh, alsof je zijn moeder beledigt, bij wijze van spreken. En, uh, dat, dat, je, dat is gewoon afgouderij eigenlijk. Eigenlijk is afgouderij. Weet je, ik bedoel, uh, ja, moet iedereen zelf weten. Als je zo, zo, uh, zo weinig hersens hebt dat je voetbalclubs of mensen gaat vereren, dan ben je bij mij niet goed bij je hoofd, maar goed. Ik zal nooit iemand op een voetstuk zetten. En hoe goed die ook is, waarom? We zijn allemaal mensen, we moeten allemaal poepen. Allemaal onze kont afvegen, we moeten allemaal uh, uh, van alles. Uh, Zonder voedsel gaan uh, ben je ook niks meer waard hoor. Ga je ook dood? Ja, we gaan allemaal een keertje. Hè? En eh, ja. We moeten allemaal. De koning moet ook zijn kont afwegen. Met dezelfde wc. Papier waar jij. Bijal met eindkoop veegt hij ook zijn reet mee af. Zo moet je het ook maar zien. Het is ook een mens. Het is geen god. Mensen zijn geen goden. Mensen, <laughs> Als er één levend wezen, is tot deze aarde naar de kloot helpt. Zijn het de mensen wel. Het meest gevaarlijke levende wezen op aarde is de mens en niet de uh, uh, predictors of zo, zoals tijgers of, uh, of, of ratten of weet ik veel wat voor beesten. De mens is de gevaarlijkste levende wezen op aarde. Wat ik er niet toch alles? He? Ze kunnen ook mooie dingen maken. Ja. Gelukkig al wel, Er zijn er ook wel mensen die wel hersen zijn. Een schrijft, uh, ja, uh, ja, de Chinese kalender vanaf 17 februari het paard en begint dan twee jaar met vuur als element. Uh, Oosters, orthodoxe kerken hebben, nog het Juliaans en het Neo-Juliaanse kalender in gebruik voor de feesten. oké. Okay. Ja, dat klopt, hè. Dat klopt. We vieren het dan iets later, hè. Dus, uh, kijk, oh, het is zeven minuten overal ervan. Ik heb hier een blikje bier, staan, Ik heb daar nog een slok van genomen. Ja, ik wil even een slokje nemen. <hums> Ja, ik kom uh, morgen om half uur werken tot één uur. En weer naar huis, elke dag. Ik ben één week, één dag in de week vrij. Maar ik ga het verhuizen naar vrijdag, oh ja. Dus die schoonmaakster die werkt tot uh, maar half tien, zo, kwart over uh, negen, half tien. En uh, als ze dan toch om half elf begint. Dus ja, mijn baas, of mijn chef, die zei toen tegen mij, als je wil mag je ook op een andere dag vrij nemen elke week. Nou, dan zit ik te denken, of woensdag, dan breekt de week lekker. Of op een vrijdag, dan heb ik een lang weekend. Maar ik denk dat we de vrijdag doen, want als de vaart is, dan valt het altijd op donderdag. Ja, dan heb je natuurlijk allemaal een lang weekend, dat is natuurlijk wel lekker. Ethiopië heeft ook nog een eigen kalender en jaartelling. Aha, hij heeft dat niet te maken met uh, um, koning Salomo. Want, uh, hoe heet hij ook weer? Uh, ja. Heidi Salassi uh, is een nakomeling, zeggen ze, van Koning Salomo. En daar stamt dan Heidi Salassi vanaf, zeggen ze. En ik denk dat ze met de jaartelling zijn begonnen met Koning Salomo of zo, weet ik het. Ze zeggen dat ze de ark van Noach daar hebben. Nee, niet van Noach. De Ark des Verbonds, hoe dat gouden dat ding met die twee engelen erop. Die schijnen ze daar te hebben, zeggen ze. Ja, ik weet het allemaal niet hoor. Kijk, het oude testament, dat is duizenden jaren oud, tenminste duizenden jaren. Ze hebben ook allemaal verhalen gepikt van de Egyptenaren, dat verhaal van Mozes is gepikt. En van het Nieuwe Testament zijn we al aan elkaar geplakt, gelogen, verzonnen door de Roomse kerk. Want Jezus die, dat was, Jezus heeft nooit bestaan. Want het is een ander persoon geweest, als Horus uit Egypte. Het verhaal van Horus is exact hetzelfde als die van Christus, als het Nieuwe Testament. Dus het verhaal. Van Jezus uh, is al waar, alleen moet je er horens van maken. En niet Jezus Christus. Ze <lacht> zijn allemaal uh, gepikt van, uh, ja. van de Egyptenaren. Die waren al veel verder. En daar hebben ze verhalen van nagehaald, een andere naamplakkertje opgegeven. Dus dat christendom is gewoon een valse religie. Het is gewoon. De, de, de Joden waren het eerst. Die, die, en toen kreeg je daarna kreeg je de, de, de, de christenen. En toen de, de, de islam. En die hebben allemaal dingen van elkaar nageaapt. En, en nog even. En dan beweren ze nog dat uh, God een blanke is met blond haar en zo achterlijk zijn ze hier in Europa... ...onder zeker Amerikaal helemaal. Die denken dat ze zelf... Uh, ...god zijn. Die Amerikanen, kijk maar naar Trump. Die zegt gewoon dat hij Jezus is. Dat ja, zegt niet letterlijk. Maar hun willen gewoon de baas spelen. Hun zien zich als... Uh, ...het beloofde land uit de Bijbel. Zo zien zij zich. Nou ja, eerst maken ze... 1 miljoen uh, indianen dood. Nou, lekker christelijk is dat. Ja, dat hebben ook de christenen gedaan... Ja. Dan buiten ze de Afrikanen uit in de 16e, 17e eeuw. Eh, Staven dingen, toestanden. Nou ja. Eh, en dan maar, oh jongens, wat zijn we toch christelijk? En eh, je moet goed zijn voor elkaar, Maar ondertussen buiten ze de halve wereld uit. Dat noemen ze dan christelijk. Nou, je fuck off. <lacht> Ik heb daar helemaal niks mee. Die Ethiopische jaar nieuwjaarsdag, zegt Dredd, valt op 11 september en de georgiaanse kalender behalve de schrikkeljaren, want dan valt deze op 12 september. Want die schikkeljaren, daar dat, dat heb iemand achter gekomen ooit. Je denkt, goh, dat is ook raar. Eerst leg augustus in het voorjaar, zeg maar wat even een gek voorbeeldje. Augustus in het voorjaar en nou dan is het ineens zomer. En toen gingen ze terugrekenen en zeiden: hey joh, dan moeten om de vier jaar een dag tussen. Want de aarde draait uh, ja, een kwartier uh, per jaar, een, een kwart dag tekort. Tekort, dus 24, uh, nee, ja, zoveel uh, uur. En dan minus, uh, ja, dus elke vier jaar. Dat de aarde rond de zon draait, heb je dan, uh, kom je dan een hele dag tekort. Dus hebben ze, een, of te snel, dat hebben ze een extra dag tussen geplakt. Nee, ja, oké. Okay. Ze hebben een extra dag tussen Maar dus. De Maya's die hadden een hele nauwkeurige kalender, die hadden echt een hele, ja, die werkt eigenlijk preciezer dan die kalender die wij nu kennen. Du chien et yeah. <clears throat> un. Uh, vier halen, zes betalen. Vier halen, zes betalen. Nou, dat is wat technisch van. De Maya's hielden tussen de dan verschillende kalenders tegelijk bij. Oké, okay. ja. Maar ja, weet je, ik vraag me af, hè, want die piramides die komen over de hele wereld tegen. Hè? De Maya's bouwden piramides, de Egyptenaren. Men schijnt over de hele wereld eh, piramides te vinden te zijn. Behalve dan de piramide van Austerlitz. Dat is weer een ander ding. Is dat geen herdenkingsmonument of zo? Die ligt toch ergens op de Utrechtse heuvelrug of zo? Ik ben er nog nooit geweest, de piramide van Austerlitz. Ik weet wel dat ze in België zo'n ding hebben om de slag van Waterloo te herdenken met zo'n leeuw erop. Nou, zoiets eh, van, ja, zo'n groot bouwwerk, jongen. Met een koepat van een leeuw erop. Ja, wat moet je ermee? Over, over 5000 jaar weten ze niet eens meer wat het was. Onder andere de vage zonnejaarkalender, voor de landbouw. En een ceremoniële heilige kalender voor het plannen van de rituelen. Oké. Okay. Ja, dan moet ik aan Kuifje denken. Hè? Kuifje. <lacht> Met de, de, de zonnetempel. Ja. Kuifje in de zonnetempel. Ja. Voor maakte heb, heb ik in de jaren zestig daar een film. Aangezien ik dacht in '8 of in '69. Ben ik met mijn broer. een keer geweest. Dat was een tekenfilm van uh, Kuif. Kuifje. Kuifje en de zonnetempel. En nadat had je ook nog een film. Uh, Kuifje en de haaien meer. Kuifje en de haaien meer. En je had één film. daar speelden echte mensen in mee. En de laatste Kuifje film, dat was een. Uh, ja, meer een computer gestuurd, uh, met een computergemaakte uh, animatiefilm. En ja, wanneer die uitkwam, ja of twintig terug zo, dacht ik. Duizend bommen en granaten. <lacht> ja, ja, ja. Kaleidaar. Vandaag 1 januari 2026. Hey. Gaat dat hard, hè? Ik weet dat toen het pas 2000 werd. Van 1999 naar 2000. Shummer, dat is alweer uh, 26 jaar geleden, joh. Jeetje. Mijn eerste uh, keer dat ik op internet kwam was uh, in april, half april 2000. We een computer met een geheugen, niet lachen, van 650 MB. Ja. Nou, dan zat ik via internet, via de telefoonlijn, op Zonnet. Dan moest je dan nog een abonnement opnemen, maar je kon niet gebeld worden. Want je zat op die telefoonnaasluiting. Dan had ik een keer een forse rekening. Van 600 gulden gul was het toen nog. Vlak een paar jaar voordat de euro werd ingevoerd. En als ik zeg tegen mijn vrouwtje, nou Ingrid, eh, vind je dat wel lullig voor je? Ik betaal het wel. Toen heb ik die 600 euro eh, gestort op de rekening. Ik zeg, weet je wat we doen? We nemen elkaar kabel, een internet met kabel. Dat is wat nu zygo is, dat heette de toen Casema. En toen heeft het ook nog... Um, Waar naar toe geheten. Toen werd het weer Casema En toen zijn ze overgenomen door uh, Zigou. En dat is het nu nog steeds. Maar ik ben alweer uh, overgestapt nadal naar uh, Telfort. Ik heb ook nog Planet gehad. Nee, eerst had ik Planet. Planet heb ik ook nog een tijdje gehad. En toen heb ik, uh, ben ik overgestapt op Telfort En daar zit ik alweer, uh, ja, al drie. Bij Odido uh, was eerst uh, T-Mobile en een maand later hebben ze de naam in Odido veranderd. Odido. Ja. Die zijn toen samengegaan met td 2 Daar hebben ze opgekocht. Dit de Nederlandse tak van die twee bedrijven. Want T-Mobile en td 2 bestaan nog wel. Alleen de Nederlandse tak hebben ze samengevoegd en Odido van gemaakt. Het is nou gewoon dus weer een Nederlands bedrijf, net als KPN en D DELTA geloof ik, want Ziggo schijnt Amerikaans te zijn en die andere, ja, en Van Vodafone. en wat was die andere nou, Tele2 was vroeger Zweeds, kwam uit Zweden, Timo was ook Duits, want in Duitsland als ze je een telefoon stellen ze allemaal van Timo daar. Vroeger was het de overheid uh, van de PTT als het ware, de Duitse ptt dan Het is allemaal door Van Telford uh, geworden, en nog steeds. Het dus er zijn luisteren ook mensen die 10.000 jaar optellen bij het Gregoriaans AD-jaartel, voor het Jartel, in de neo-seen-era, human-era, het holo Seen tijdperk of het mensentijdperk, oké. Okay. Ja, tien, tienduizend jaar, dat is een hele pauze Oké, okay, ja. De Nederlandse kust, uh, alles uh, van tienduizend jaar geleden, toen was hier allemaal zee begon de kust uh, waar nou Ippenburg ligt. Dat was de kustlijn uh, 10.000 jaar terug. Dat hebben ze toen berekend. Dus dat duurt duizenden jaren voordat je een paar kilometer kust erbij hebt. Duizenden jaren. En toen woonden er al mensen hier. Uh, waarschijnlijk. Het is zelfs zo geweest dat uh, je het Doggersland. dat dag uh, waar nu de Noordzee zit, het was een hele grote zondvloed, een soort zondvloed. En dat is het kanaal waar nu de kanaal zit in Engeland, tussen Engeland en Frankrijk. Uh, nou, van Calais. Dat was een natuurlijke dam. Die brak toen door, ik denk, na het einde van de ijstijd of zo. Ze dat gaan smelten. Ze druk toegenomen op de een of andere manier. Ze hadden helemaal volgelopen. Plus nog een keer een hele grote tsunami, dat alles wat, uh, ja, wat, dat was allemaal land natuurlijk, het is, uh, de Noordzee is een van de ondiepste, maar gevaarlijkste zeeën ter wereld, Te, ja, omdat het zo ondiep is, 40, 50, 60 meter is niks, dus in de Oceaan gaat bij een paar kilometer uh, of meer diep, gaat bij, bij Japan, 10 tien kilometer of zo, dus, dat is de diepste zeeën daar zo, nou joh, de druk is daar zo groot. Spartjaar wordt ook uit elkaar getrokken als ze daar tot de bodemhonden dus zijn, ze je speciale buikboten hebben, er zijn bepaalde vissoorten die daar kunnen leven, en een gewone vis kan er ook niet zwemmen, dan klapt hij uit elkaar door de druk. <laughs> ja. dat no, is ja uh, yeah. Lachen, ja joh. Ja. Ah, la, la, la, la. ja. Zo. En, en dus he? zo. Het is al mijn 9 voor 8, zo gaat het hard, hè? Zo dat je van de oude woorden bent. Ja, ja, tot uh, die ramp in uh, Zwitserland. 40 doden waren geloof ik, daar daaronder de mensen gewond, van een explosie en een brand, en dat is uh, vreselijk joh. hè? Ga je nieuwjaar vieren, gebeurt dat toch? Allemaal jonge mensen waarschijnlijk. Ja. Nee, dat zijn geen leuke dingen. Hè. Hè? Maar goed. Uh, wat hebben jullie met oud en nieuw hebben jullie nog wat leuks gedaan of, uh, of met, uh, met de kerst ofzo iets leuks gedaan zijn jullie lekker thuis gebleven lekker gezellig met, met de buren weet ik veel Ja, ik heb, ik heb wel visite gehad van een oom en een tante van Ingrid die waren uh, vanmiddag hier. en uh, ja voor de rest heb uh, ik uh, kerst. Uh, ja, ik ben natuurlijk wel naar de bioscoop geweest met kerst. En daar, uh, Brom, maar voor de rest heb ik ook gewoon thuis gezeten. Dus, uh, ja. Ik heb me wel vermaakt. En ja, uh, ben ik aan het uitzenden. Dus, uh, ja. Beste mensen. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Oh ja, het is vandaag donderdag, hè. Ik wilde eerst naar uh, vandaag in zaad kijken. Uh, zie ik een vrouw. Uh. Ik denk, hey, waar zijn de heren Johan Derksen? en, uh, en uh, hoe heet die? Die Lacherbeck, uh, die Rotterdomer. Um, Van der Gijp <laughs> en Patrick Gené, die zag ik niet. Ik heb me gelijk weer op de andere kant gezet. Ja, daar vind ik niks aan. Ik vind het alleen leuk als die twee, drie daarbij zijn. Maar die heb ik graag op de andere zender gezet. Ja, daar heb ik geen zin in. Ik vind het wel leuk om te zien, maar uh, ik weet het niet. Ik vind uh, het wel lach geweest. Die gekheid die zonderling allemaal uh, bespreken. Kijk, uh, mensen nemen het allemaal zo serieus. ze Zo'n asociaal, ze daar doen ze het juist om, Daar doen ze het juist om, je, Mar weet je? Met, met zijn kaarsen, die die denk eh, met zijn kaarsen. Nou oh ja, mannen ophef zeg, om, uh, <laughs> ik zag een vrouw uit, ze het wordt gelijk als echt, uh, ja, dan als ze te wachten tot die vrouw aangeeft, te ging doen wegen uh, ze misbruik, nou, nooit opkomen dagen, dus is het ook nooit gebeurd. Maar als het al gebeurt, dan heeft hij nog geluk. Want als ze geen aangifte doet, gebeurt er ook niks. Ja, toch? Ja, kijk, als er zoiets gebeurt, ga je dat niet op televisie vertellen? Ja, dat is zo dom zijn ze. Hopelijk nou ook weer niet. Mm -hmm. dus echt, wat gebeurt op dit moment verteld. Maar ik wil gewoon eens even kijken hoe mensen reageren. Want ze weten dat er erg op ze gelet wordt. Zo'n en zo, dergelijke vooral iets onvertogen woord. Zeg. Kijk, vroeger was het zo als je het woordje kut op de, op de radio zou op de televisie. Maar jongens spraken er dus, schande van, dat kon niet. En als je het op de radio zelfs op de dag waar ze voor dingen ze bespreken, dat was vijftig jaar geleden, kon dat, dat was onbespreekbaar zo op de televisie. Ja. Maar we zitten ook kinderen te luisteren naar nou, tegenwoordig. Houden ze de dan vinden ze het heel normaal. En dan probeer jij je, je kinderen netjes op te voeden. En ik kom thuis met allerlei... Uh, van, hoe kun jij dat nou weten? Ben je daar niet te jong voor, pikkie? Maar ja, tegenwoordig mag je niks meer zeggen. Want uh, als jij je kinderen opvoedt, dan dat mag niet. Dan uh, gaat de school over. Nou ja, nou. Ik denk, als, ik ben blij dat ik geen kinderen heb, eerlijk gezegd. Ik zou elke dag ruzie met die school krijgen. Ten eerste bemoeien ze zich met wat zij moet eten. Ja, uh, kijk, je hebt kinderen die niks te eten hebben thuis. Ja, dus hebben geen geld. Oké okay, dat ze niet eten geven. Oké, okay. mooi dat ze doen hoor, daar gaan, we niet om. Maar dan gaan ze bepalen wat jouw kind wel en niet mag eten. Oh ja. Als je kinderen had, geef ze brood mee met een gezonde beleg, gewoon normaal beleg. En als die school zegt, ja nee, dat, dat mag jij niet eten, dat is niet goed voor jou. Je, je moet dat en dat eten. Nou, dan ga ik naar die school toe en zeg ik tegen die leraar of de lerares, zeg ik, jij bepaalt niet hoe mijn kinderen eten en hoe ze leven. Jullie zijn hier om les te geven. En de opvoeding bepaal ik zelf wel. Zoals je dat nog één keer doet, dan trek ik jou over die lessen heen. Ja, duidelijk. Tim slaat zo door het lokaal heen. Ze dus ik bepaal, mijn vrouw en ik bepalen hoe ik mijn kinderen opvoed. En niet jij, ja? Je bent hier om les te geven. Voor de rest zie je het muil houden. Klaar. Zo zou ik tegen de leraar. Echt waar hoor. Ik ben blij dat ze niet heb. Want ik hoor wel eens verhalen hoor, van de ouders, echt waar. Niet, ik zeg niet dat alle scholen dat doen. Maar er zijn scholen bij die bepalen gewoon Zitten ze de kinderen uit te luisteren. Wat voor werk doe je vader? En wat voor... Wat doe je moeder? Uh, hè? Huisvrouw? is geen baan dan. Hallo, hé hey. Gaat jou dat dan? Je hoort die kinderen les te geven. Over uh, rekenen, taal, geschiedenis, nu maar Maar... Uh, in thuissituatie heb, heb jij niks mee te maken als school. Weet je. Ik bedoel, dat denk ik ook. Hallo, daar hebben jullie niet mee te bemoeien. Klaar. D dit is wat de opvoeding is voor de ouders. Maar ik ga afsluiten mensen. Bedankt voor het luisteren. En ik zie dat alweer tijd is. Zeggen. Auf toetie En tot volgende week. En veel plezier met Sindri. Auf totie. Tot ziens. Doei doei.